12 uur. Gert Luuk met het NOS Journaal. Op Gran Canaria zijn vanwege een aanhoudende bosbrand inmiddels 8000 mensen geëvacueerd. De vlammenzee ontstond eergisteren vlak bij de plaats Tegeda centraal op het eiland. Honderden brandweermannen met blusvliegtuigen en helikopters proberen de brand te blussen. De bosbrand is op aanzienlijke afstand van het toeristische gedeelte van Gran Canaria. Eerste Kamerlid Henk Otten denkt dat meer mensen van Forum voor Democratie zich bij zijn nieuwe partij zullen aansluiten, ook uit de provincies. Vanochtend werd bekend dat hij een nieuwe partij begint en twee eerste Kamerleden van Forum meeneemt. Otten werd vorige maand uit Forum gezet. Speerpunten van zijn partij, die nog geen naam heeft, worden koopkracht, immigratie en een rationele aanpak van het klimaat. De vraag naar hulp bij het stoppen met roken is de afgelopen jaren fors gestegen. Zo'n 40.000 cliënten van de drie grote zorgverzekeraars kregen vorig jaar een cursus of medicatie vergoed. Dat zijn er ruim 12 keer zoveel als in 2012. Volgend jaar zal de vraag naar hulp bij stoppen met roken vermoedelijk verder groeien. Dan verdwijnt de eigen bijdrage voor de cursussen en medicijnen. De Iraanse olietanker Grace One is op weg naar Griekenland. ondanks de druk van de Verenigde Staten om het schip bij Gibraltar aan de ketting te houden. Uit scheepsdata blijkt dat de tanker gisteravond is vertrokken... en over een kleine week aankomt in Griekenland. De Grace One werd in juli door de Britten vastgehouden... op verdenking van het smokkelen van olie naar Syrië, een bondgenoot van Iran. Tom Dumoulin verlaat na dit wielerseizoen Team Sunweb. Hij had nog een contract tot 2021, maar dat is in overleg ontbonden. Dumoulin gaat aan de slag bij Jumbo Visma... de ploeg van Steven Kruiswijk en Dylan Groenewegen bij Team Sunweb won Doumoulin in 2017 de Giro d'Italia... en werd hij een jaar later tweede in de Giro en in de Tour de France. Het weer, wolkenvelden, ook zon. Plaatselijk nog een bui met kans op onweer. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Weet waarvoor je geeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zee. Zandvoort, een zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Naar uh, ZFM luncht. Of eigenlijk ZFM luncht. Hè. Dat is uh, wat we willen voor de toekomst. Zet hem op ZFM. <laughs> Kijk, top. Toch? Ja. ja. Een heleboel mensen vroegen altijd. Waar staat dat ZFM nou voor? En dat, dat, ja, dat is ooit eens een, een theorie geweest. Die, die lastig uit te leggen is. Dus er is besloten om uh, binnenkort over te stappen naar ZFM. Dus we proberen daar al zoveel mogelijk aan te wennen. In ieder geval van harte welkom bij Zandvoort Luncht op de maandag tussen 12 en 2. En u hoorde net al een andere stem dan die van mij alleen. <laughs> Want wie is vandaag de sidekick van het programma? Lea Bos, welkom Lea. Dank je wel, dank je wel. Heb je er zin in? Jazeker. Hartstikke leuk. Ja, Lea die gaat vandaag voor u, de luisteraar. Het regionale nieuws vertellen. En uh, zij gaat ons ook op de hoogte stellen van alle verwachtingen... die het uh, weer uh, met zich mee gaat brengen. Nou, ik, ik had gehoord laatst dat jij dit ook gehoord... dat vandaag weer de zomer zou beginnen. Uh, dat heb ik niet gehoord. Had je niet gehoord? Nee, ja, dus volgens... ik was niet voorbereid. Nee, nee, maar dat geeft niet. Nee, maar dat, dat zat vorige week ergens zo'n beetje in de voorspelling. Maar ik, het valt mij een beetje tegen, hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Het ja, lijkt... precies. Misschien dat het daarom wel goed is dat ik het toch niet gehoord heb. Misschien wel. Jij staat er nog helemaal blanco tegenover. Precies, super neutraal ben ik. Ik ben benieuwd wat je ons gaat vertellen straks. <laughs> Wat gaan we nog meer allemaal doen? We gaan natuurlijk uh, dus het uh, regionale nieuws, het weerbericht. We hebben weer een paar artiesten in het licht. Um, we gaan straks beginnen met een 3 in 1. Ja, En want, uh... Uh, Oh, uh, we hebben nog twee oh, interviewtjes, kijk. sorry. <laughs> uh, we gaan natuurlijk vandaag proberen contact te krijgen met Joop van Es Junior... onze razende reporter van de Zandvoortse Courant... Want die kan ons dan gaan vertellen uh, wat er allemaal zo gebeurd is het afgelopen weekend in Zandvoort. En rond Zandvoort aan leuke dingen. Ik hoop dat er weer heel wat geweest is. En uh, we gaan ook bellen met een uh, medewerkster uh, van de ruilwinkel die op de grote krocht zit van Zandvoort. In verband met een gift voor het Joods monument in Zandvoort. En ik zei het al, hè? we hebben een 3 uh, in 1, daar beginnen we meestal mee. Maar vandaag is die een beetje speciaal, toch, Lea? Ja, want het is vandaag namelijk de internationale dag van de fotografie. Dus, uh, weet je, er wordt een beetje stilgestaan bij de invloed die foto's op ons hebben. Okay. En in de 3 in 1 hebben we dus ook liedjes die alles te maken hebben met foto's. Hé, hey, kijk eens aan. Nou, uh, zal ik hem maar gewoon op gaan zetten? Laten we dat doen. Want ik ben helemaal nieuwsgierig wat jij dan voor liedjes voor ons hebt meegenomen. Daar gaat hij komen, de drie in één. En volgens Lea hebben ze allemaal iets met fotografie te maken... omdat het vandaag de internationale dag van de fotografie is. Ik denk, als dat zo is, Lea, dat we straks ook maar even een selfie moeten maken. Van Laten je, we niet? dat doen. Kijk, ja. Ja. gaan we weer even wat uh, invloed uitoefenen met onze foto. Dag van de fotografie, wat? toch? Dat Daar weet. hoort het, ja, zo is het. Daar komt hij, onze drie in één van vandaag... in 1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 our eyes are never closing our hearts are never broken and times forever frozen still so you can keep me inside the pocket of your ripped can heal Loving can mend your soul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 6th street hearing you whisper through the phone wait for me to come home Three in Amy. Amy. Wat is dit nou zo'n fijn gevoel, met iets te vergelijken? Ik weet niet wie je bent. En of je mij wel kent. Toen dus zeg me nou, hoe kan ik jou bereiken? Ik weet er echt niet meer, bij nee, zo'n gevoel had ik nog nooit tevoren Oh nee, wat moet ik nou, met mijn gevoel voor jou Wat jij van mij vindt, wil ik van je horen Ben je nog vrij, en zie je iets in mij, ik vraag je Ik realiseer me eens, Lea, dat, uh, dat, dat de nummer wat we net hoorden... schatje, mag ik je foto? Dat is hopeloos achterhaald, hè? Ik bedoel, toen dat nummer uitkwam... toen wist waarschijnlijk nog niemand wat een selfie was of iets... Maar tegenwoordig hoef je niet meer om een foto te vragen. Want je kan je hem zo nemen natuurlijk nou ja, met je mobieltje. Dat is wel mooi, want ik las gisteren uh, een bericht op het internet... dat ja. iemand die had uh, een persoon ontmoet op een festival... en zij ja. had een selfie gemaakt. Ja. En zij had dus die selfie op Facebook gezet... om te kijken of ze hem kon vinden. Dus het is nu een beetje omgekeerd. Ze hebben een foto en ze zoeken de persoon. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Terwijl vroeger uh, dan ontmoette je een persoon... en dan ging je dus bedelen om die foto's... zoals we net van de Gebroeders Co horen. Precies. Ja, ja, ja. Het is wat met die foto's en, en met die social media. <lacht> ja, lachen. Ja. ja, in ieder geval... Uh, dit was de dag van de fotografie die we nu net even gevierd hebben. En dat hebben we gedaan samen met uh, Ringo Starr. En die zong het nummer Photograph. Daarna luisterde u naar Ed Sheeran en dat nummer heet ook Photograph. Photograph. En uh, onze sidekick van vandaag, Lea, zat luidkeels mee te zingen... want dit <laughs> okay. nummer heeft ze regelmatig gezongen als ze optrad. Ja, dat klopt. Ja, dus daar had ik niet eens bij stilgestaan. Hartstikke <laughs> leuk, joh. En um, ja, als laatste natuurlijk de Gebroedersco met Schatje Mag ik je Foto... Nou, dan gaan we nu verder met het uh, gewone programma, zullen we maar zeggen. <laughs> Eventjes een gewoon nummer tussendoor. En ook dit is een favorietje van Lea. Dus ik denk, nou, ik neem hem gewoon mee en ik zet hem op. En ik hoop dat u er ook van geniet. Okay. We gaan luisteren naar uh, Breakfast, at Breakfast at Tiffany's.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 Our lives have come between us Still I know Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Geweldig Heerlijk nummer. nummer. Lekker ja. hè? Ja, zeker. <laughs> Trouwens, nou we het over breakfast hebben... moet ik ineens aan eten denken? Ja. Ja, niet dat ik honger heb of zo hoor. Maar waar ik helemaal even geen erg in heb gehad... Uh, met het aankondigen van het programma is... dat we natuurlijk ook, zoals u van ons op de maandag gewend bent... een overheerlijk recept hebben meegenomen. En het is weer een recept dat uh, A, uh, best te betalen is, geen te dure ingrediënten... en snel te maken is en ook nog gezond. Nou, we daar houden we er... van. Ja, toch? Ja, en volgens mij is het een hartstikke lekker iets. Ik heb hem nog niet geprobeerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen, natuurlijk. Nou, maar uh, we kunnen hem misschien vanavond... Ik ga het straks vertellen, Lea. Dan moet je maar zeggen of je het eten wil vanavond. Is goed. Dat hoor ik dan <laughs> graag van je. Um, we gaan uh, nu in ieder geval uh, stevenen, we, stevenen we af... moeilijk woord, ja. op het uh, regionale nieuwstijdstip van half twee. En uh, gevolgd door het weer. Maar we gaan uh, natuurlijk in aanloop daarnaartoe niet stilzitten zijn... We gaan een, een, een... Is het een vloek of is het een zegen? Wat ik nu ga zeggen. Heel veel zandvoorters vinden het een vloek... als ik zeg Amsterdam. Ja. <laughs> maar uh, ja goed, we weten het allemaal wel. Hè. De een vindt Beach voor Amsterdam prachtig... en de ander die, uh, die verafschuwt het. Wat dat betreft zijn de meningen verdeeld. Maar over één ding kunnen we het eens zijn. Maggie McNeil had destijds... met het Euro Song Songfestival een heerlijk nummer meegenomen. En daar gaan we gewoon even lekker aan luisteren. Amsterdam. Waar in de wereld je op bent. Je denkt terug aan dat moment. En weet niet waar je het van kent. Eens herinner je je weer, er was een eindeloze sfeer, en die eerste welkens weer in Amsterdam.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 Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Lea Bos. Door een nooddottig misverstand is er zondagmiddag 11 augustus in het centrum van Zandvoort een damhert afgemaakt. Opvallend aan het dier was zijn scheve gewei en zijn manke loop. Daarmee werd hij een bekende verschijning in het dorp. Het hert is niet aangereden, maar stak de weg over naar een veilige privétuin waar hij wel meer verkeerde. Twee motoragenten merkten op dat het dier mank liep en schakelden een boswachter in. Deze begon op het dier te jagen. Het derde schot werd het dier pas fataal. Omstanders waren verontwaardigd dat dit zonder noodzaak op klaarlichte dag gebeurde. Het dier was tenslotte niet gewond. De twee motoragenten hadden geen idee dat het hert al mank liep. Vreemd is wel dat blijkbaar ook de boswachter hier niets van wist. Je zou verwachten dat hij het dier gekend heeft en moet hebben geweten van zijn loop. Vanuit het hele dorp is met afschuw gereageerd op dit voorval en de emoties lopen hoog op. Grote... De vraag wordt nu of een boswachter zomaar een dier dat niets mankeert en geen gevaar vormt... op klaarlichte dag op privéterrein in het bijzijn van mensen, zowel volwassenen en kinderen... en ook honden, een hert mag doden. En volgens getuigen is ook de afschot dierontvriendelijk en ondeskundig verlopen. Zelfs na drie geweerschoten was het dier nog levend... waarop de boswachter in kwestie besloot het dier de keel door te snijden. Dit alles heeft de getuigen enorm gechoqueerd. Hertenfluisteraar Willem van der Sloot laat het er niet bij zitten... Vandaag krijgt hij, eh, krijgt hij iemand op bezoek uit Wageningen... die een onderzoek doet naar processen rondom conflicten in het natuurbeheer. Deze persoon van het onderzoeksbureau wil graag met hem in gesprek. Willem zal hem haarvel, haarfijn vertellen wat zich hier heeft afgespeeld. Dit gebeuren krijgt dus een staartje. De hulpdiensten zijn zondagmiddag opgeroepen... voor loslatend beton in de parkeergarage aan de Louis-Davidstraat. Rond half zes werd de brandweer en politie ingeschakeld... Stukken beton van balken op het plafond hadden losgelaten. De officier van dienst is ter plaatse gekomen om de situatie te beoordelen. Hij vond dat er geen acuut gevaar was. Ook waren er al eerdere schades waarneembaar die reeds zijn afgedekt. Een medewerker van de gemeente is ter plaatse gekomen uh, om de vervolgaanpak te beoordelen. De parkeergarage blijft voorlopig open voor publiek. Tilly van der Burg, de voormalig raadslid voor GroenLinks in Bloemendaal... is overleden aan de gevolgen van brand in haar woning... De brand was afgelopen donderdag in haar appartement aan de Brede Rode Laan in Bloemendaal. De oorzaak is niet bekend. Van der Burg stapte in 2015 om gezondheidsredenen uit de raad. Ze is vele jaren politiek en maatschappelijk zeer actief geweest in haar gemeente. Haar uitvaart is komende vrijdag. Vrijdagavond werd in Zandvoort een diefstal gepleegd bij een winkelketen aan het Raadhuisplein. Na de winkeldiefstal rende de verdachte weg en werd deze op de hielen gezeten door winkelpersoneel. Al snel haakten twee politieagenten in Burger aan en na een zeer korte achtervolging werd de verdachte op een wel hele mooie locatie aangehouden. De man was in de vlucht over een tuinhek gesprongen om te ontkomen aan zijn aanhouding. De verdachte had dit moment echter nog niet doordat dit de achtertuin van het lokale politiebureau betrof en het agenten daardoor wel heel makkelijk maakte. De verdachte is ingestoten en na verhoor heen gezonden met een procesverbaal. Een bejaarde vrouw is vorige week zondag... tijdens het uitlaten van haar hond in de Haarlemse-Leidse buurt mishandeld. Het 80-jarige slachtoffer werd in haar gezicht geslagen... en uitgescholden nadat haar viervoeter werd aangevallen... door de Turkse herder van een onbekende vrouw. De politie zoekt getuigen of mensen die meer over de vrouw en de hond weten. Dat zal niet heel moeilijk zijn. De grote hond is met zijn drie poten makkelijk te herkennen. De mishandeling gebeurde tussen half één en kwart over één... in de omgeving van het Brouwersplein. De Turkse herder zou de hond van de... 80-jarige vrouw hebben aangevallen en het baasje volgde. Het slachtoffer werd meerdere malen in haar gezicht geslagen en uitgescholden door de vrouw. De vrouw is in elkaar gezakt na de mishandeling. Een voorbijganger heeft haar naar huis gebracht en het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Volgens buurtbewoners die betrokken zijn bij het zachtoffer zou de eigenaar van de hond niks met de mishandeling te maken hebben gehad. De politie vraagt daarentegen wel om specifieke informatie omtrent het baasje van de driepotige hond. Ja, en het uh, telefoonnummer van de politie is 09 00 Was dit het nieuws, Lea? Ja, zeker. Ja? Oké, okay, Dankjewel voor het uh, voorlezen van al deze wetenswaardigheden. En dan gaan we nu door naar het volgende. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust-Weerbericht luidt als volgt. Op deze maandag schijnt geregeld de zon, maar er is ook kans op enkele buien. De temperatuur stijgt naar 20 tot 21 graden en er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met kans op een bui. De temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen is wederom kans op een bui, maar de zon schijnt ook geregeld. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 20. Woensdag en donderdag blijft het droog en schijnt de zon flink. De temperatuur stijgt naar 22 graden en er staat over het algemeen niet veel wind. Aan het eind van de week keert de zomer terug. Het blijft droog en de zon schijnt flink. Vrijdag wordt het 24 graden. In het weekend wordt het zomerzwarm met 25 tot 27 graden. Oftewel, dat zegt Rico Schreuder. But Denny o Rafferty's motorcar is the greatest I declare It's made up of bits and pieces that he picked up here and there The engine must be ages old but it's still got lots of power With a gallon of stout and a petrol tank it does 90 miles an hour Oh what a wonderful motorcar is the greatest ever seen It used to be black as me father's hat, now it's forty shades of green On TV and the radio and in every public bar The burning question of the day is Rafferty's motorcar Now, two of the wheels are triangular and the third one's off a pram. The fourth is the last remaining wheel from off a double and tram. The number plate's in Gaelic and the plugs won't even spark. And the chassis came off of a Tinker's car that collapsed in Phoenix Park. Now, go for a ride in the motor car and you'll end up with the shakes. The road from Cork to Dublin is a veil of pains and aches When traffic lights turn red, the hedge at best jump out the door For the moment that Denny treads on the brakes, his foot will go through the floor Oh, what a wonderful motor car, it's the greatest ever seen It used to be black as me father's hat, now it's forty shades of green On TV and the radio and in every public bar The burning question of the day is Rafferty's Motor Car <coughs> Now if you could see the upholstery, your eyes would start to pop. It's nothing but empty beer crates with a load of sacks on top. The windscreen's gone to Lord knows where there's mud balls in the horn. And I reckon he'd only get half a quid if he took it to the pawn. Now Denny was driving around last week when the engine did the splits. It went up in smoke and nearly blew O'Connell Street in bits. They searched around for Denny and found he landed up by heck.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 <laughs> wat een grappig nummer, hè? Mm -hmm. Ja, ja, ja. Hé, hey, wat niet zo grappig is, dat is het nieuws waar je mee begon, hè? Ja, over het hart Over het hart ja. ja. ons scheven. Ja, die is... Uh... Ah, wat moeten we daar nou in godsnaam van zeggen, jongens? Wat, wat gebeurt er in Zandvoort als dit soort dingen zomaar kunnen... op klaarlichte dag, op een zondag? Nou ja, de dag van de week maakt dan niet zoveel uit, maar... Gewoon op klaarlichte dag waar uh, mensen bij zijn, uh, kinderen bij zijn, honden bij zijn... die, die, die zich ook uh, het, het apenzuur zijn geschrokken ervan. Ja. Uh, terwijl met het hele beest was niets aan de hand. Hij is al jaren mank. Dat weten we allemaal. Hij heeft de jaren een scheef gewij. Mm -hmm. En uh, ja, dan komen er twee die niet, motoragenten die het beest niet kennen... He, en dan, dan, dan gebeurt er dus zoiets. Het is ongelooflijk. Half Zandvoort is echt met, uh, is, is verslagen. Ja, en daar zit verslagen. natuurlijk wel... Kijk, vanuit de motoragenten was dit eigenlijk een hele goede stap. Uit, uiteindelijk maar... wel, maar de boswachter had denk ik toch beter moeten weten. Be Precies, daar, ja. daar zit ik ook een beetje mee. Ja. Uh, het lijkt mij ook dat je als boswachter wel aan een hert ziet of het in pijn is of niet. Precies, en moment. hij leed helemaal niet. Hij lag gewoon lekker rustig uh, te liggen in de tuin... waar hij uh, heel regelmatig kwam en waar hij ook welkom was. Ja. En uh, ja, er komt binnenkort een protestmars... Uh, überhaupt tegen het afschieten van de herten. Omdat, geloof ik, uh, naar wat sommige mensen dus uh, zeggen... gebleken is dat het eigenlijk niks helpt. Want de reeën gaan alleen uh, steeds vaker uh, uh, werpen... Dus er worden steeds vaker kleintjes geboren. Terwijl het vroeger kreeg een ree uh, één keer in de twee jaar een kalf. En het schijnt dat ze nu twee keer per jaar een kalf krijgen. Omdat er oh, zoveel oh. afschot is. Ja. Dus weet je, het, het, er moet eigenlijk een andere methode gevonden worden. En, en er is iemand die heeft daar een liedje over geschreven. En dat wil ik eigenlijk graag laten luisteren. En daar zit ook een oplossing in verborgen. Dus uh, luistert hij mee naar uh, Hans Jansen met Blijf met je poten van de herten af. En deze draag ik op aan onze scheven. Ze zeggen er zijn veel te veel herten En daarom moeten ze worden afgemaakt de herten zijn niet het probleem Het is de mens die er een troep van maakt Ze zeggen de herten springen over de hekken heen En vreten al onze tuinen kaal Maar de herten verdienen de wereld meer dan wij Want ze gaan er niet zoals wij mee aan de haal Kijk hoe de mens met zijn vee omgaat en hoe snel de natuur terrein verliest, en hoe hij de lucht en de zee vervuilt, en hoe hij heb zich boven alles verkiest Blijf met je poten van de herten af, alleen omdat ze overleven worden ze gestraft. Blijf met je poten van de herten af, ja volg je geweten of ben je daarvoor te loven. En de herten steken de weg over En vormen een gevaar voor het verkeer Maar volgens mij is het eerder andersom En mij de auto's die arme beesten neer Ze zeggen de herten komen van de honger om Ja dat krijg je als je ze in een park opsluit Geeft de herten de kans zich te verspreiden of voorkom vluchting met een injectiespijt. Ze zeggen dat kost allemaal heel veel geld En dat zijn al die herten niet waard De natuur legt het altijd af tegen de markt En dat is wat mij steeds meer zorgen baart Blijf je poten van de herten af. Alleen omdat ze overleven worden ze gestraft met je poten van de hert Ja, volg je geweten op ben je voort of? Ze zeggen al die dieren planten zich maar voort Maar de natuur corrigeert zich verrassend snel In tegenstelling tot de mensheid die alsmaar groeide De wereld langzaam veranderde in een hel. Dat de jagers zorgen voor evenwicht, maar waarom maak ze elkaar dan eerst niet af? Deze ze schieten graag op weerloze dieren sinds hun vader de geweer in hun handen gaf. Ze zeggen een dier dat van de honger sterft, dat is dierenleed en doet vreselijk zeer. Nou, verlos hem dan op dat moment van zijn lijden, maar schiet hem niet in volle glorie neer. Poten van de hersenaf, alleen omdat ze overleven worden ze bestraft. Blijf met je poten van de hersenaf, ja volg je geweten of ben je daarvoor te af. Ze zeggen dat ik een sentimentele zak ben. Elk nou, heb echt geen moeite met kanaversorgen. Het is de minachting voor het dierenleven En de arrogantie waar ik mij vooral aan stoor. Ja, ze zeggen de herten geven een overlast Daarom moeten er honderden worden vermoord Maar geen hert die ooit het milieu heeft vervuild Het is de minst die dat telkens verstoort Blijf met je poten van de herten op. Verleven worden ze gesnaakt. Blijf met je poten van de het enam. En volg je geweten om je daarvoor te komen. Ja, heel triest, heel ja. triest. Dit nummer was voor uh, het her met het scheven gewij, dat eh uh, hoogstwaarschijnlijk zinloos is afgeschoten en eigenlijk. Nog niet eens afgeschoten, maar afgeslacht. Uh, we hopen dat uh, Willem van der Sloot ons op de hoogte houdt. Er, uh, hij is vandaag druk bezig om, uh, om de waarheid boven water te krijgen. En uh, wij volgen het nieuws voor u natuurlijk, wat dat betreft, zo goed mogelijk. Um, de hoogste tijd voor het recept. Eens even kijken. Ik had hem daar klaargezet. Dan moet ik me heel even omdraaien. Dus ik neem even de microfoon mee. En wat gaan we vandaag maken? Hoe heet het? <laughs> nou, we gaan, we gaan een lekkere uh, uh, lichte, maar vullende vegetarische maaltijdsalade maken. Met gegrilde halloumi-kaas. Persik. En een frisse en kruidige dressing. Dus echt een zomers recept. Ik, ik zou het lekker noteren, want ik hoor net van Lea... dat eind van de week de hoge temperaturen weer gaan komen. En dan is zo'n salade heerlijk. Goed, wat hebben we nodig voor dit recept? We hebben nodig 225 gram kaas, Twee persiken, Een handje pekanoten, 75 gram veldsla. 100 gram groene asperges, of tenminste de tips. 150 gram kikkererwten. 10 cherrytomaatjes. En dan hebben we nog een dressing nodig. En daarvoor heeft u nodig 2 eetlepels olijfolie. 1 snufje komijn. Een eetlepel citroensap. Wat peper en zout. En dan hebben we verder een grillpan nodig. Want de grillpan die gaat u verhitten en besmeren met een beetje olie. Dan grilt u de groene aspergetips drie minuutjes. U haalt ze uit de pan en u gaat dan vervolgens de in plakjes gesneden halloumi-kaas grillen. Bak vervolgens ook de partjes persiken in de grillpan tot ze mooie strepen hebben. Verdeel de sla over twee borden. Laat de kikker er te uitletten... Uitlekken en meng het met de sla. Verdeel hier de gegrilde asperges en in partjes gesneden cherrytomaat over. En voeg vervolgens ook de partjes gegrilde persik en halloumi toe. Garneer de halloumi salade met wat pecanoten. Meng de ingrediënten voor de dressing door elkaar. En die kunt u dan over de halloumi salade heen besprenkelen. En klaar is Kees. Ik zou zeggen eet smakelijk. Mocht ik nou te snel zijn gegaan met het vertellen en heeft u het niet bij kunnen houden... u kunt op onze Zandvoort Lunch Facebook-site het recept nalezen en de foto bekijken... om te zien of, het, of u het smakelijk genoeg vindt. Maar het lijkt me voor het weekend een heerlijk gerechtje. Goed, wij gaan door. Um, we gaan luisteren naar Forever Autumn van Jeff Wayne.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 The trees you came to love A gentle rain falls softly on my weary eyes As if to hide a lonely tear My life will be forever autumn. Cause you're not here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 in de tranen en de dromen die in mijn ogen staan, is iets van jou aanwezig, want je bent er altijd bij, omdat je met me meereist als een deel van mij. We zijn verbonden, al oh, gaat het nu niet meer. Ooit zie ik hier. wat er ooit gebeurt en alles wat er komen gaat Heb ik een blind vertrouwen dat je naast me staat En als jouw de grond te heet wordt, dan ga ik voor je door het vuur Verschillende karakters, maar hetzelfde avontuur We zijn ver. Met zwart, jij zit in mijn hart. Onze vriendschap overwint altijd. Gedaan en alle dingen die ik zei, mijn tranen en mijn dromen, je was er altijd bij. Ja, u heeft hem ongetwijfeld herkend, Alain Clark, met onze vriendschap. We gaan uh, lekker swingend naar het NOS Journaal toe. Wat vind jij, Lea? Dat vind ik een heel goed idee. Ja, zo is het. Zet je stoel aan de kant. Kom op. Huppakee, <laughs> we gaan op de tafel. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's run!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 I'm low number five. Ah! Jump up and down and move it all around.